Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 3 uur. Ho, ho. Jelle Visser met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 28 jaar cel voor de man die heeft bekend... dat hij de broer van kroongetuigen Nabil B. heeft doodgeschoten. In maart werd de broer op klaarlichte dag vermoord. Nabil B. is kroongetuige in het proces rond een bloedige drugsoorlog. De verdachte, Sjordan D.S., wilde tijdens de zitting niet vertellen... wie de opdrachtgevers voor de moord waren. Bij het onderzoekstation McMurdo op Antarctica zijn twee technici om het leven gekomen. Ze waren bezig met het onderhoud van een generator. Een passerende helikopter zag rook komen uit de ruimte waar de twee aan het werk waren. Een van de technici overleed ter plekke, de tweede bezweek op weg naar de ziekenboeg. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is. McMurdo is het grootste onderzoekstation van Antarctica, er zitten zo'n duizend mensen. Zo'n 1500 mensen uit verschillende beroepsgroepen... hebben op de Maasvlakte in Rotterdam gedemonstreerd... tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. Eerst zouden alleen havenwerknemers en politiemensen daar samenkomen... en het werk 66 minuten neerleggen. Daar hebben zich nog beveiligers en werknemers... van regionale vervoerbedrijven bij aangesloten. De komende maanden willen de vakbonden de protesten verder opvoeren. Zo moet er begin maart een grote actie komen in Den Haag... Nederland heeft een succesvolle dag achter de rug... op het WK Korte Baan zwemmen in China. Ranomi Kromovi Jojo won de wereldtitel op de 100 meter. Ze was ruim een halve seconde sneller dan de nummer 2 Femke Heemskerk. De twee zwemsters veroverden daarna samen met Jesse Puts en Thies Elzerman ook nog de zilveren medaille... op de 4x50 meter wisselslag. Amerika won die race.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 FM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met nu, nu. De muziekboulevard. Goedemiddag en welkom terug bij het tweede uur van Matchbox. En Hans is vooral, die zit al helemaal te zwaaien, van ook welkom. Uh, we gaan straks even verder over het programma wat we volgende week gaan doen. Maar daar zijn we nog even niet aan toe. We gaan zo beginnen met Van Morrison in het tweede uur. En daarna, jawel, hou je vast, Bob en Lucille. Je hoort straks wel hoe dat in elkaar steekt. Veel plezier het komende uur en uh, je hoort zo meteen nog van... like that Shout We're we'll landing, okay, I got the blue, but we with the boogie, boogie, rock and roll. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> Dit waren Bob en Lucille met Eenie mini Miney Mo uit 1958. En als je nou denkt bij jezelf, wie zijn in hemelsnaam Bob en Lucille? Lucille, dat is Lucille Star van The French Song en dat soort uh, nummers. Grote hits in Nederland. Maar als uh, duo, ook uh, bekend onder de naam The Canadian Sweethearts... zongen zij uh, diverse nummers. En dit was hun grootste hit, Innie Me, uit 1958. En Bob, daar was ze mee getrouwd. En trouwens, uh, Bob Reagan en Lucille Starr... dat waren hun artiestennamen. Uh, op die manier werd, uh, werd Lucille natuurlijk de broer van Ringo Starr. Die heet ook geen star, natuurlijk. Oké, okay, uh, hebben we dat gehad? Gaan we luisteren naar de Temptations. Just My Imagination, Running Away With You. Oh, voordat we dat gaan doen... ik moet nog even iets kwijt waarmee we begonnen zijn natuurlijk. Dat was <laughs> Van Morrison en Brown Eyed Girl uit 67. En dat was een eigen compositie van Van. Hier zijn de Temptations. to myself. You're such a lucky guy. To have a girl like her is true. Running Away With Me. Dat waren de Temptations uit 1971. Als je het over de animals hebt... dan heb je het over Eric Burden... en Hilton Valentine, John Steele... Chess Chandler, de bassist... later bekend als manager van... Uh, Jimi Hendrix. En je had uh, natuurlijk ook nog... Uh, Hild, of, uh, Alan Price. Jongen, jonge, het gaat erg lekker vandaag. En Alan Price die heeft uh, op alle hit-singles meegespeeld... Tot, tot en met... Bring It On Home To Me. Dat was de laatste uit 1965. Top 100 is uit 1972, of 46 jaar geleden. The Golden Hearing en Buddy Joe. En we gaan naar de jaren 80 naar het jaar 1986... met name Orchestral Maneuvers in the Dark van het album... The Pacific Age, he is forever live and die... Forever Live and Die. En dat waren die uh, Orchestral Maneuvers in the Dark uit 1986. En dan zijn we alweer toe aan de Elvis Presley single. En deze week is dat uh, Surrender uh, uh, met de b Lonely Man. Over Surrender is wel het een en ander te vertellen. Het origineel van dit nummer komt uit 1902... en heette toen Torna Sorrento, Italiaans... en Doc Bowman en mort human... Hebben daar een nummer 1 niet van, uh, voor Elvis voor geschreven. En dat werd Surrender. En wie deden mee behalve Elvis? The Jordanaires op de backing vocals. Scotty Moore. Uh, DJ Fontana op de drums. Uh, Floyd Craven op de piano. En Boots Randolph als saxofonist. Hier is Elvis Presley met Surrender. En daarna Lonely Man. My heart's on fire Burning with a strange desire And I know it's time I kiss you But your heart's on the fire too So my darling, please surrender Dit kwam uit 1968. Heel veel 1968 heb ik inmiddels in de gaten. Maar mooie muziek, dat dan weer wel. We gaan naar de favoriete LP van deze week. En die komt van de groep The Band. En de Band die was eerst de begeleidingsgroep van de zanger Ronnie Hawkins. En later begeleiden ze Bob Dylan. En toen zei Bob, ga jullie in mijn huis maar even een album opnemen. En het huis heette Big Pink. En het album heette dus Music from Big Pink. Daar gaan we drie nummers van draaien. Je hoort zometeen wat je gehoord hebt. En veel plezier daarmee. luisterden naar Rick Danko, Garth Hudson... Lee Van Helm, Richard Manuel en Robbie Robertson... ofwel The Band. En je hoorde drie nummers van het album Music from, from Big Pink. Je hoorde Two Kingdom Come, In A Station en The Wait. En volgende week is er geen favoriete LP. En nee. waarom, waarom is dat, Hans? Nou, dan hebben we iets heel anders. Dan gaan we een selectie draaien uit de... Top 2000 van 1999. De allereerste top 2000. De allereerste top 2000. En we hebben samen afgesproken dat jij de eerste... De twee uur mag selecteren. En dat is uh, nummer 2000 tot 1000. Ja. En ik mag van 1000 tot 1. Ja. mag ik doen. Alleen het, het mooie is, ik had er 40 uitgezocht. En dat mocht ik van jou. Ja. En uh, ja, je bent gaan kijken wie ik uitgezocht had. En dan zijn we al 3,5 uur. Dus er wordt flink... <lacht> <lacht> er, flin er wordt flink in gesneden <lacht> worden. Maar goed, dat geeft niet, dat maakt ja. dan mee. We maken er gewoon een leuke uitzending van, vier uur lang. Vier uur lang. Ja, oude hit van 1999. Ja, nou, nog veel ouder. Uh, nog veel, ja. Ja, want er komt ook iets van 1958 langs. Dus, uh, die, die heb jij zeker. Holly. Ja, dat dacht ik wel. Barry Holly. <laughs> zeker. <laughs> en, en, en dan is dat meteen onze laatste uitzending van het jaar ook. Ja. Want de 27e gaan we uithijgen van de kerst. Ja. En dan oh, blijven we wel lekker thuis. Uitbuiken. buiken. Uit buiken. <laughs> ja, en zo is dat. <laughs> zo is dat. Maar uh, dat is de reden dat er dus geen favoriete LP is... en ook geen reguliere matchbox... en nee. ook geen reguliere muziekboulevard. Nee, en voor mij is hetzelfde. We hebben geen uh, Nel Kerkman en alles komt te vervallen. Alles. En we gaan heerlijke muziek draaien. Dus vier uur lang. Heerlijk. En dus, in 2019 zijn we gewoon weer terug. Zo is dat. Oké. Okay. Net of we nu weg geweest zijn. <laughs>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 Kijk Leo, Leo Feel it in your heart and feel it in your soul Let them take control We're going to party, climbing, fiesta, forever Come on and sing my song Een top 100 hit uit 1983 was dit. Uh, en dat heette uh, All Night Long van Lionel Richie. We gaan luisteren naar een, uh, een plaat die een Grammy Award... Het gaat lekker, hè? Ik moet even water drinken zo meteen. Een Grammy Award heeft gewonnen voor de beste country en western song in 1964. En dat is van Roger Miller, Dang Me. <tied> getting ideas ain't nothing but a fool to live like this out all night running wild a woman sitting home with a month old child dang me dang me they ought to take a rope and hang me high from the highest tree woman would you weep for me B -b -b -b Round drinking with the rest of the guys. Six rounds bought and I bought five. Spent the groceries and half the rent, like fourteen dollars seven twenty cents. So oh, dang me, dang me. They ought to take a rope and hang me. I from the highest tree. Woman, would you weep for me? Boop, One more. They say violets are purple and sugar sweet and so is maple circle and i'm the seventh out of seven sons my baby was a pistol i'm a son of a gun i said dang me dang me they ought to take a rope and hang me high from the highest tree woman would you weep for me Een Grammy Award voor dit nummer Dang Me van Roger Miller. Um, en dan zijn we toe aan de laatste van deze matchbox. Level 42 en Lessons in Love. En dat was hun debuutsing. van de 13e december van dit jaar. Nog even een kleine correctie aanbrengen. Lessons in Love was niet de debuutsingle van Level 42. Dat was Love Gains, in ieder geval. Tot zo. Uh, zometeen na het nieuwsbericht krijg je Hans met zijn Boulevard. En uh, volgende week zijn we er met z'n tweeën. Vier uur lang met uh, onze selectie uit de allereerste top 2000 van uh, 1999. Uh, heel veel plezier met Hans zometeen. En uh, graag tot de volgende week. Goed weekend.